Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de NEC-relsupporters moet een half jaar de gevangenis in. Het is een man van 20 uit Nijmegen. De rechter ziet hem als een van de aanjagers van de rellen rondom de wedstrijd NEC-Vitesse ruim twee weken geleden. Een man van 47 moet twee weken de cel in. Hij mishandelde een steward en gooide met hekken naar het uitvak. En twee anderen krijgen een taakstraf. Volgens verslaggever Roel Pauw waren die laatste drie erg schuldbewust. Behalve dat ze een pesthekel hebben aan Vitesse, konden ze eigenlijk niet verzinnen wat hun had bezield. Uh, ze waren daar in verzaald geraakt en zagen zichzelf bij wijze van spreken opeens met een stok of een, een buis in de handen staan. Ze boden excuses aan en snappen de straf wel. Maar wat ze veel erger vinden is het stadionverbod. Want dat hebben ze ook alle drie te pakken. En uh, dat vinden ze volgens mij veel en veel erger. In totaal komen er vandaag zeven railschoppers voor de rechter. Als het aan de Gezondheidsraad ligt, krijgen ook gezonde mensen een derde coronavaccinatie. De boosterprik zou je afweer tegen het virus moeten versterken. Mensen met een afweerstoornis en sommige ouderen kunnen al een extra dosis van een vaccin krijgen. Bij Militair Ziekenhuis in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn twee explosies geweest. Er werd ook geschoten. Minstens 15 mensen zijn om het leven gekomen en ruim 30 mensen raakten gewond. Het gaat mogelijk om een aanslag van IS. En vanavond krijgen we weer een corona-update van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Omdat er meer mensen met corona in het ziekenhuis terechtkomen, worden de regels weer strenger. Dat gaat niet iedereen leuk vinden, denkt minister De Jonge. Maatregelen doen altijd pijn ergens, hè, want anders... Uh, anders werken ze niet. Uh, dus we zullen, uh, we zullen het op een goede manier doen. We zullen het op een eerlijke en evenwichtige manier doen. Maar het is onvermijdelijk dat maatregelen ook weer nieuwe beperkingen met zich meebrengen. Om 7 uur, dan horen we alle details. Er is al wel wat uitgelekt. Waarschijnlijk moeten de mondkapjes weer op in ruimtes als bibliotheken en bij de kapper. En moet je straks je QR-code ook laten zien bij de sportschool en de dierentuin. Het weer. In het noordoosten schijnt de zon, maar op veel andere plekken is het bewolkt en valt soms wat regen. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Morgen af en toe zon en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Wat in de regio opvalt is de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Voor de Leidse Rijntunnel 3 kilometer file, reken daar op 10 minuten vertraging. Ook nog bijzonderheden op het spoor...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 What I heard Ritme. Ritme. Ritme van ZFM. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we gonna get so FM We danced a desolation road But I don't live here anymore But I got no place stronger every day I never took our love for de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister De Jonge waarschuwt dat nieuwe coronamaatregelen... onvermijdelijk beperkingen met zich meebrengen. Ze doen pijn, maar ze zijn wel evenwichtig en eerlijk, zegt De Jonge. Vanavond is er weer een coronapersconferentie. In de kabinetsformatie wordt waarschijnlijk ook gesproken... over versnelde aanpak van de hypotheekrenteaftrek. aftrek De missionair minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer... dat dat nodig is om in aanmerking te komen voor coronasteun uit Brussel... Deze week komen er nog eens 2200 opvangplekken voor asielzoekers bij, meldt opvangorganisatie COA. Sinds eind augustus zijn er 4600 plekken bijgekomen, de meeste zijn tijdelijk. En het weer, vooral in het zuiden en westen regen, in het noordoosten ook zon en het is maximaal 10 graden. You don't got a that I baby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 need to do if I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 This feeling, trust in you my secret Nu zeg, yeah, you will Can't believe it. Zeg, mij, wat the deal is. Geloof, niet dat het real is. Weet, ik lietje achter mij, Man, let me heal it. Als de ruimte niet is, explain what I feel. What the truth hurry, feel. Met de tijd, you'll see it. Zak fout in de mini, bedenk niet dat ik I Ik heb I I love en ik wil. Betje, zijn god, believe me. I'll see you now. Zeggen we dan eind en daar blijft het bij Of kijk ik niet eens achterom Deja vu, want jij bent alleen een vreemde Het is was je nu nog bij mij En ik geloof dat jij je best deed om al beter te zijn Maar hoe kon ik me vergissen in een jongen als jij Nu ben je niks meer en niks minder dan een vreemde van mij bij. Bij. Bij. Het is was je nu nog bij mij En ik geloof dat jij het best deed om al beter te zijn for me. Toen ik jou vroeg, ik wil contact Geen afstand Ik wil dichtbij Kijken of dat kan Kijken of dat kan Wijn. Ik wil contact. uit, ik kom erbij. We drinken op het einde van de toekomst en op.